Het Duitse dioxineschandaal gaat veel verder terug dan tot nu toe werd gedacht. Het ministerie van Landbouw maakte vandaag bekend dat er in maart 2010 al vervuiling van vetten is vastgesteld. Bij het bedrijf Harlezoend Jens. Maar het laboratorium dat die metingen heeft gedaan heeft de resultaten niet gemeld. De vetten met de kankerverwekkende stof dioxine werden verwerkt in veevoer. Daardoor raakten duizenden boerderijen besmet. Eind december kwamen Harlsund Jens zelf met het nieuws over de vervuilde vetten naar buiten. Nu blijkt dus dat het veevoer al maanden is besmet. In Duitsland zijn het voorzorg ruim 4700 boerderijen geblokkeerd. Het overgrote deel van die boerderijen staat in de deelstaat neder saxen Ze mogen geen eieren, kippen of varkens meer leveren, totdat vaststaat dat ze niet besmet zijn. Staatssecretaris Atma bekijkt of de regels voor trauma-helikopters kunnen worden versoepeld. Hij zegt dat in antwoord op kritiek van de ANBB en het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Zij willen standaard een helikopter stationeren op het dak van het VU in Amsterdam en het UMC in Groningen. Nu is er alleen een ontheffing voor nachtvluchten als er een noodgeval is. Eind december werd nog eens duidelijk dat daarvan niet wordt afgeweken. Atma zegt nu dat er gewerkt wordt aan een oplossing. Eind deze maand komt een commissie daarover met advies. Bij de toelating van bestrijdingsmiddelen in de landbouw wordt niet gekeken naar eventueel nadelige effecten voor omwonenden. Dat bevestigt directeur Bosveld van het college toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden. TV-programma Zembla wijt morgen een uitzending aan het onderwerp. In die uitzending zegt Bosveld ook dat er niet gekeken wordt naar de gevaren voor omwonenden van de concentraties bestrijdingsmiddelen in de lucht. Alleen het grondwater wordt getest en verschillende waterschappen hebben al diverse keren te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen aangetroffen in watermonsters. Een aantal deskundigen, onder wie artsen en toxicologen, pleiten voor een grootschalig gezondheidsonderzoek onder omwonenden van agrarische bedrijven waar veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. In Zuid-Limburg is een beleidsteam gevormd in verband met het stijgende water in de Maas. De riolen in Zuid-Limburg kunnen de grote hoeveelheid smelt- en regenwater niet aan. Het team komt rond deze tijd bij elkaar om maatregelen voor te bereiden. Op dit moment worden nog geen grote problemen verwacht, maar de politie Limburg-Zuid houdt de stijging goed in de gaten. Als we een bepaald moment bereiken, dan zorgen we dat we op tijd bij elkaar komen, zodat we ook op tijd maatregelen kunnen treffen. En ja, er is hier hoog water uh, op bepaalde plekken staan, de straten blank, hier en daar wat tuinen. We hebben ondergelopen kelders uh, en al dat water gaat naar de Maas. Op drie plaatsen langs de Maas zijn er pompen geïnstalleerd en ook wordt het waterpeil in de Limburgse beken goed bewaakt.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 In Honduras zijn bij een aanval op een bus zeker acht mensen gedood. Het zijn vier vrouwen en vier kinderen. Gewapende mannen langs de weg proberen de buschauffeur tot stoppen te dwingen. Toen hij doorreed, openden ze het vuur. Het motief is nog onduidelijk. Bussen worden geregeld aangevallen in Honduras. Doorgaans eisen de overvallers geld van de chauffeur om door te mogen rijden. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. Het is 3 graden in het noorden tot 10 in Limburg. Ook morgen regenachtig. De zuidenwind trekt flink aan. En het wordt morgen 7 tot 11 graden. Aan WB Verkeersinformatie. Er staat file op de A12 Utrecht richting Den Haag... tussen Gouda en Zevenhuizen 2 kilometer. Er is een spoedreparatie aan de gang. De reishok is dicht. Onbeperkt toegang tot de beleggingsresearch van een wereldwijde bank...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 Kom proef liggen, voel het comfort van 100% natuurlijke materialen... en geniet nu van 25% jubileumkorting. Swiss sense boxsprings en matrassen. Onverstoorbaar genieten. Klaara. Radio 1. De Met Felix Murders. Goedemorgen. Ik ben een meisje van 13 en ik word gepest. Ik weet niet... Ik ben een meisje van 13 en ik werd gepist. Een van de hits van kinderen door kinderen en voor kinderen. En als u wilt weten hoe dat meisje van 13 kan voorkomen dat het wordt gepist... dan moet u aan het toestand blijven. Een nieuw jaar en dus nieuwe auto's. Hoe komt een nieuw model eigenlijk tot stand? Die vraag wordt later in dit programma beantwoord. En wie zat er in de bosjes rond de flat in de wijk Vollehoven in Zeist? Marie-Claire van den Berg brengt licht in de duisternis. Het wordt vandaag heet 8 graden. Wilt u glad ijs vermijden? Surf naar degids.fm Eerst even een indringende vraag. Kunt u nog fietsen? Nou, als je dat vraagt aan mensen met symptomen van de ziekte van Parkinson... bespaart dat duizenden euro's aan vervelend onderzoek. Dat blijkt uit een artikel van Nijmeegse neurologen... dat morgen verschijnt in het gezaghebbende vakblad The Lancet. Aan de telefoon neurolog en onderzoeksleider Bas Bloem. Meneer Bloem, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vier minuten voor dit gesprek. Mooi is dat. Al die jaren research om dure scanapparaten te ontwikkelen... maakt u overbodig. door die simpele vraag. Kunt u nog fietsen? Hoe zit ja, dat? Ja, dat was een blijde verrassing. Um, het is uh, als je mensen op de polykliniek ziet die bijvoorbeeld stijf zijn... of trillen, denk je al heel snel aan Parkinson. Maar lang niet al die mensen hebben ook echt die ziekte van Parkinson. En een deel van die mensen heeft wat we noemen Parkinsonisme. Dat is eigenlijk een groep van ziekten met een veel akeliger prognose, waarbij mensen sneller achteruit gaan en minder goed opknappen op de therapie. Dus het is zowel voor de dokter, maar uiteraard ook voor de patiënt. Hè, die wil weten wat voor ziekte die heeft. Heel belangrijk om in een vroege fase te weten wat voor ziekte nu eigenlijk aan de hand is. Ja, dan vraag je aan iemand, kunt u nog fietsen? Ja, dat was niet onze bedoeling. Uh, wat we eigenlijk gedaan hadden was 150 mensen met Parkinson. Um, een hele batterij aan dure en soms ook echt belastende onderzoeken gegeven. Dat waren twee hersenscans, ze hebben ook een ruggenprik gekregen. En vervolgens hebben die mensen drie jaar vervolgd... met het idee dat na drie jaar zo'n diagnose zich meestal wel heeft uitgekristalliseerd. En toen hebben we teruggekeken na drie jaar... wat nou van al die dure testen bij het begin het beste voorspelde hoe de diagnose na drie jaar eruit zag. En tot onze verrassing kwam die fietstester het beste uit. En dat werd ook gevraagd dan meteen. Kunt u nog fietsen? Ja, dat vroegen wij aan mensen, ja. Is het eh, zoveel makkelijker voor, om te fietsen van een Parkinson-patiënt... dan bijvoorbeeld om te lopen? Ja. We hebben vorig jaar een, ook een artikel geschreven in de New England Journal of Medicine... ...van een hele opvallende Parkinson-patiënt die dat eigenlijk de aanleiding hiertoe vormde. Die man kon totaal niet meer lopen, maar kon nog wel fietsen. Dat zijn videobeelden die de hele wereld zijn overgegaan. En dat heeft ons eigenlijk doen realiseren dat bij mensen met Parkinson het gebied kapot gaat... ...dat zorgt voor automatische bewegingen. Als gezonde mensen lopen hoeven ze helemaal niet na te denken over lopen. Maar bij Parkinson gaat precies dat gebied kapot... Maar fietsen is eigenlijk evolutionair gezien een veel jonger uh, aangeleerde beweging. En dat gebied is kennelijk nog intact bij mensen met parkinson. Maar bij mensen met parkinsonisme, hè, bij wie de beschadigingen in de hersenen veel uitgebreider zijn, gaat kennelijk ook dat gebied kapot. En is dat fietsen dus al heel vroeg problematisch geworden. En zo kan je die twee groepen van elkaar onderscheiden. Is dat voor de volle 100% te doen? Nee, het is nooit voor de volle 100%, dus ik zou ook niet durven zeggen dat je al het onderzoek nu zomaar overboord hoeft te gooien. Het is wel zo dat ik, als ik nu morgen een patiënt met Parkinson in mijn praktijk zie en hij kan nog wel fietsen. Uh, die vraag was echt zeer betrouwbaar. Het kwam zelden voor dat iemand dan nog uh, iets anders had. Dan zou ik een heel stuk duur af het onderzoek achterwege laten. En omgekeerd, als ik iemand met Parkinson zie en die zegt: Nou, dat fietsen lukt niet lekker meer. dan is dat toch een heel belangrijk alarmteken. En zou je dat dure en belastende onderzoek echt willen reserveren voor juist die groep van mensen? Meneer Bloem, wat heeft de wereld hier nou aan? Want er zijn hele volksstammen die niet kunnen fietsen. Ja, aan de ene kant is dat waar. Uh, aan de andere kant, denk aan een land als China. Dan heb je er toch alweer een miljard ja. bij die fiets. Uh, ja, nou noemt u wel wat, ja. Ja, precies, maar goed. Uh, maar ook in landen als Amerika en Canada wordt veel gefietst. We hebben wel een uh, toevallig drie jaar geleden een ander onderzoek ook gepubliceerd... wat eigenlijk een aardige variant is. Als je mensen met Parkinson vraagt voetje voor voetje over een lijn te lopen... Hè, de koordansersgang, dan bleek dat net als de fietsproef... Uh, nog eigenlijk langdurig intact te blijven bij Parkinson. Maar bij al die andere aandoeningen gaat dat ook al veel sneller mis. Dus... Feitelijk is dat een beetje hetzelfde principe... dat het, het, het handhaven van je evenwicht in het zijdelijkse vlak... Hè, dat is nodig om op je fiets te blijven zitten... dat, uh, dat kun je eventueel vervangen door de Kordanserschang... in die landen waar niet gefietst wordt. Allemaal veel goedkoper dus. En bovendien, uh, ja, het is een heel simpele vraag. Het is een simpele vraag en het raakt ook echt aan de essentie van mijn vak. Ik ben neuroloog en ik vind het leuk om naar mensen te kijken, goed met mensen te praten. En ik denk dat als we met z'n allen de kosten in de gezondheidszorg in Nederland willen beteugelen, dan moeten we denk ik vooral slimmer werken, goed naar mensen luisteren in plaats van meteen naar duur aanvullend onderzoek te grijpen. Wie gaat er dit jaar de Tour winnen, meneer Bloem? Nou, ik mag hopen dat Robert Geesink het gaat worden. Ik hoop en het ik ook. Uh, en, en dat zou zomaar kunnen, denk ik. Ik denk het ook, hè? Het zou best een heel goed jaarvergezing kunnen worden. Bas Bloem, neuroloog van het UMC Sint Radboud in Nijmegen. Hartelijk dank. dank. Marie-Claire van den Berg bericht iedere week over het wel en wee... van de bewoners in de wijk Vollenhoven in Zeist. En ze is terug van kerstreces. Marie-Claire, hoe is Jiboe. oud en nieuw uh, verlopen <laughs> op Vollenhoven? Nou, ik was er niet zelf, maar <tus> wat ik heb begrepen eigenlijk heel rustig... En, uh, en vooral heel mooi natuurlijk, want die flat die ziet er in eerste instantie wel heel grauw uit van de buitenkant. Maar als je dan bovenin staat en je kijkt naar al dat vuurwerk in heel Zeist, dat wordt afgestoken aan je voeten. Dan uh, waan je je natuurlijk in een of andere slotscène van zo'n Disney uh, musical film. Uh, dus dat was heel mooi volgens wat ik heb begrepen van de mensen. Er was ook wel uh, er was een lift in brand gestoken en een andere lift daardoor ook kapot gegaan vanwege de blus- waterschade. Yeah. Dus die mensen die moesten eventjes met de trap. En, uh, en er was een auto uitgebrand. En dat met die auto's, dat is eigenlijk iets wat de laatste tijd ook een wat groter probleem was op Vollehoven in de wijk. Dat er steeds vaker auto-inbraken waren en schade, schade aan auto's wa was. En toen heeft op een gegeven moment de gemeente besloten... om een uh, particuliere beveiliger in te huren. Een particuliere beveiliger? Een part ja, een geen partic agent? Nee, geen agent. Een particuliere beveiliger. Om uh, te surveilleren in de wijk. Uh, en te kijken of die uh, zeg maar een soort van ja, grip kon krijgen op die criminelen. En um, ik ben samen met die beveiliger... Gert-Jan heet hij. En uh, voor mijn eigen veiligheid uh, met de wijkagent... Ben ik, uh, ben ik een hele nacht op pad geweest uh, uh, op Vollehoven. Met twee en, mannen durf je wel, met één ja, man met, niet. Ja, met twee mannen ja. durfde, durfde ik het aan... En um, uh, nou breng je me natuurlijk helemaal van mijn apropos, <laughs> ja, Felix. Je bent op toch geweest in de wijk vol over. <laughs> ja. Was dat overdag of was dat? Nee, nee, nee, dat was midden in de nacht. Het was om twaalf uur ben ik van een uur of elf twaalf ben ik van start gegaan. En ik ben om een uur of vier, vijf weer naar huis gereden. En um, ja, die die, die, die heeft ook al de bijnaam in de wijk De Bosjesman. En dat is omdat hij ook echt vanuit de bosjes ja, patrouilleert, zou ik bijna zeggen. Gert jan jij doet dit dus uh, wekelijks? Of? Dagelijks. Je zit dagelijks zit je in de bosjes te kijken wat er gebeurt hier in de wijk. Niet specifiek alleen bosjes. Uh, het kan ook zijn dat ik gewoon op open terreinen staat. Het zo, maar dagelijks bezig met observeren van mensen. En zoeken naar mensen die rare dingen doen. Waarom doe je het op deze manier? Je had ook bij de politie kunnen gaan, toch? Uh, beperkingen. Nu heb ik meer vrijheid. De politie is gebonden aan regelgeving. Dus ik kan de politie mooi aanvullen daarop. Heb. Ik heb hier net al een keer eerder gelopen gehad. Maar ik zie nou hier andere voetstappen. Je ziet andere voetsporen? Juist. En dit is, lijkt wel op een dame of, of iemand met een uh, puntschoen. Maar ik zie ook hondenpootjes. Dus iemand Juist. heeft misschien gewoon zijn hond hier uitgelaten. Ja, maar dan houdt in de hondensporen. En uh, een gewoon voetstap stond er al. Ja. wil zeggen, in de tussentijd is iemand anders een keer langs geweest. En, en, dat en op, voordeel... dat soort op dat soort dingen let jij dus? Ja. Want dan weet ik dat, dat in de avonturen toch iemand anders hier loopt. Waar haal je al die kennis vandaan? Uh, laten we het op het leger houden. Laten ik we heb, het op het leger houden? Ik heb uh, tien jaar in het leger gezeten. Je bent militair dus? Ex-militair. Ex-militair. Wauw. Wow. <laughs> ik weet zeker dat ik vanaf nu van. Ik weet niet waarom, maar we, we zijn omgedraaid. We lopen nu terug naar de parkeerplaats. En we blijven nu stilstaan achter een boom... Ik weet niet zo goed. Ik sta nu heel stil. Moet ik ergens heen? Moet ik iets doen? Zaken. Ik moet zakken. Ik zit nu op mijn knieën in de sneeuw. En Anne en Gert-Jan hebben duidelijk iets gezien op de parkeerplaats. Ze staan allebei achter een boom. Gertjan die sluipt nu op zijn knieën naar een andere boom. <tus> Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ik zag er uh, drie uh, hier op de parkeerplaats op komen lopen. En dat, uh, in zoverre viel het me op. Ze liepen niet bij elkaar. En nu lopen ze ook weer terug. En dan ging een klep open van een auto, dus het zou goed moeten zijn, maar... Oké, okay. ik schrik me echt een hoedje, man. Maar zijn wij nu niet in het zicht? Nee, dat komt. Dat komt. Wij kijken naar het licht toe. Dus als je vanuit het licht de donker in kijkt... Ja, dan zie je niks. Dan zie je niks. Je mag er omhoog komen. Oh, mag ik er gaan staan? De kust is veilig. We gaan nu naar de kelderboxen van de flat om te kijken of daar verdachte activiteiten zijn. En die kelderboxen die zien er echt uit als een soort van gevangenis met isoleercellen. Ik kan het niet anders omschrijven. Het zijn hele nauwe halletjes met allemaal van die dichte deuren. Hier komt een soort ding een stek tegen. Daar wordt soft en harddruks gebruikt. Dit is een verstopt plekje waar ze drugs stoppen. Dus er is hier een markeringspunt geplaatst... zodat drugsgebruikers weten, hier is een drugsplek. Ik krijg toch echt opeens een grote behoefte om gewoon weer naar buiten te gaan? Er is helemaal niks aan de hand. Deze mensen willen ook niet gezien worden en mm. niet betrapt worden. En Daarom doen ze het zo. Zolang wij hier zijn, doen ze niks. Als we weg zijn, speelt het spelletje weer. Dus wij moeten proberen te traceren wanneer... En wie het is. En dat is het kat en spelletje wat we hebben. We gaan nu weer naar buiten. De kelderboksen uit. En huppakee, daar staan we aan de andere kant van de flat bij de basisschool op Dreef. Het is zo'n surrealistische situatie. Want we lopen door een besneeuwd bos aan de voet van de flat. En dan zie je zo door die bomen, zie je zo die galerijen met al die lampjes. Waar iedereen lekker warm binnen zit. En niemand heeft ook maar enig idee dat er daar in dat witte bos drie mensen sluipen op zoek naar ongeregeldheden. We kruipen nu een berg op. En dan gaan we straks, denk ik, ergens zitten en wachten. Anne Doddema, jij bent er nu bij, maar um, waarom doet hij dat nou en jij niet? Nee, al, ja, als, op het moment dat ik dat gewoon uh, zou doen zoals Gert-Jan dat nou doet... dan gaat er natuurlijk zoveel tijd in zitten, een, of ik of een andere collega. En die capaciteit hebben we momenteel gewoon niet bij de politie. Hey, het loopt tegen vier, hè? het zit er bijna op. Maar we hebben geen boeven gevangen. Is het dan een mislukte avond? Uh, het zou mooi zijn geweest als we iemand te pak hebben gehad... Het is nooit een verloren avond. Je vindt altijd weer wat uh, bewijsmateriaal... Voor, uh, waar je weer rekening mee moet houden met de volgende diensten. En Zoals vanavond bijvoorbeeld die markeringspuntjes in de kelder? Voor bijvoorbeeld drugsgebeuren. Uh, er zijn allemaal dingetjes die we verder uit moeten gaan werken... en achterhalen moeten van wat er aan de hand is. Dus het is niet helemaal verloren. En soms heb je een bij zit dat je afvraagt van wat doe ik hier? Maar dan is het zo belangrijk dat je doorgaat. Want een crimineel gaat ook niet iedere dag op pad. En wat ga je nu doen? Nu, uh, naar binnen de spullen pakken, misschien nog één bak koffie pakken. En dan hoop ik weer een paar uurtjes te kunnen slapen. En dan begin je weer opnieuw? En dan begint het spelletje weer opnieuw. En zo gaat het elke nacht door? Nou, hij staat niet elke nacht daar, maar hij is wel in die wijk uh, elke nacht... of in die, om, in die omgeving in Zeis is hij elke nacht is die bezig. Ja. prachtig. En beelden nooit... op, de, op de site. Ik zie ze nog, want de site is natuurlijk een, een stukje trager. Wie heeft dat gefilmd? Dat heeft de wijkagent gedaan, Anne Doddema. Je kan zo een carrière beginnen als uh, cameraman. Ja, ja precies. <laughs> Goed steady. Maar jij wilde zeggen, en nooit? Nooit op dezelfde tijdstippen. Dus... Hij, hij gaat echt met een soort, het is ook een beetje beangstigend toch wel... met een soort militaire precisie pakt hij die wijk aan. Dus hij is nooit uh, om elf uur s avonds op die en die hoek. Hij, gaat, hij kiest altijd een andere route en hij, hij begint altijd op een ander tijdstip... zodat de, de, de mensen die kwaad in de zin zouden hebben in de wijk... Niet weten wanneer ze in de gaten worden gehouden. En is dit nu de manier om dat aan te pakken? Ja, aan de ene kant denk je, toen ik ermee bezig was, dacht ik van ja, dat is inderdaad een hele goede manier. Want het, het gonst in de wijk en mensen uh, ja, maken zich een beetje zorgen. Zeg maar, de, de, de, de lastige hangjongeren die maken zich een beetje zorgen. En andere mensen die voelen zich wat rustiger. Maar aan de andere kant denk ik ook, het is wel een particuliere. Ex-militair die daar echt, echt als een ja, met hem toch wel een beetje zo'n als een soort paramilitair door die borstjes daar zo. En die heeft natuurlijk veel gekruid. meer bevoegdheden, althans, je hoeft zich niet te houden aan de wet aan regels. Precies, heeft minder van de bevoegdheden. Politie. Maar die bevoegdheden, die zijn natuurlijk niet voor, of die regels waar de, waar de politie zich bijvoorbeeld aan moet houden, die zijn er natuurlijk niet voor niks. Dus dat vind ik ook een beetje lastig of je zo iemand nou op die manier in de wijk moet zetten. En je kan ook nog eens denken, ja, het is misschien wel een veilig gevoel, maar aan de andere kant als je niks kwaads in de zin hebt en je loopt s'avonds laat naar je auto... dan word je dus ook door hem bespied. Dus dat kan ook misschien een beetje een, een onveilig gevoel en hebben. En heeft het tot nu toe geholpen? Nou, En dat is dus het allerleukste. Het, het lijkt heel erg te helpen, want die auto-inbraken nemen af. Dus dan zou je misschien toch kunnen denken, heiligt te middelen. Ken jij Katie Tansto? Je stelt me altijd van die lastige vragen, Felix. Nou, Ze is een Schotse zangeres, en die is al jaren aan de bak en die zingt. En die is een nummer uit 2007 man yeah. Twee jaar geleden stond ze nog op het hoofdpodium van Pink Pop, het nummer Hold On. Vader, Ik ben een meisje van 13 en ik word gepest. Ik weet niet waarom en waarvoor, ik kan niet rekenen op de rest. De hele klas doet mee, dus ik haat iedereen. Ze weten niet wat ze doen. Alleen maar of ik dat ben? Nee, dat ben ik niet. Ik ben geen meisje van 13. Maar het Kinderen voor kinderenkoor zong dat een paar jaar geleden. Pesten is geen spelletje, heet dat liedje. En socioloog René Veenstra onderschrijft dat. Maar de antipestprogramma's op Nederlandse scholen zijn duur en ineffectief, zegt hij ook. Veenstra vindt dat goed onderzocht moet worden welk programma echt werkt. Hij is vanochtend mijn gast. Hij zit in de studio in Groningen. Meneer Veenstra, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn er allemaal voor pestprogramma's op basisscholen?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 Eind 2010 van het ministerie van Onderwijs 1 miljoen euro. En ik ga u vragen wat u ermee gaat doen. Na de hoofdpunten van het nieuws richten we de antennes van de wereldontvanger op Israël. Wanneer raken Hamas, Hezbollah en het Israëlische leger weer slaags? En Zembla is terug van recess en stelt het gebruik van gif in de bolletteelt aan de kaak. Toxicologen en medici maken zich zorgen om de gezondheid van omwonenden. En de overheid weigert om de risico's goed te onderzoeken. Jan van der Putten met het nieuws van dit moment. Radio 1, het NOS-journaal. Het dioxineschandaal in Duitsland speelt al veel langer dan gedacht. Al in maart vorig jaar stelde het Duitse ministerie van Landbouw vast... dat er dioxine zat, in vette afkomstig van het bedrijf Harlsund Jentsch. Maar het betrokken laboratorium gaf die ontdekking niet door. Staatssecretaris Atsma bekijkt of de regels voor nachtvluchten... van trauma-helikopters versoepeld kunnen worden. Zegt hij in antwoord op kritiek van de AWB... in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Ze willen standaard een helikopter stationeren... op het dak van het VU in Amsterdam en het UMC in Groningen.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 En Italië viert vandaag dat het 150 jaar bestaat als nazi. President Napolitano gaf daarvoor vanochtend het startsein in Reggio Emilia. De stad waarin 1797 de huidige nationale vlag, de Tricolore, werd gemaakt. Hij deelde exemplaren van de vlag uit aan de burgemeesters van Turijn, Florence en Rome. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANBB Verkeersinformatie door spoedreparaties staan er files op de A12. Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Gouw en Zevenhuizen 2 kilometer. Daar is de rechte reishok dicht. En op de A28 Zwolle richting Utrecht tussen knooppunt Hoevelaak en Leuze Zuid 4 kilometer. Ook daar is de rechte reishok dicht. Radio 1. De Gids.fm met Felix Merlips. Hoe komt een nieuw model auto tot stand en hoeveel gif zit er in een bloembol en hoe gevaarlijk is dat? En leert Israël van de oorlogen die het voert? Vragen, vragen en nog eens vragen. In het komend half uur de antwoorden. Ik praat verder met socioloog René Veenstra over pesten op school. Want hij heeft een miljoen gekregen van het ministerie van Onderwijs. Wat gaat hij daarmee doen, meneer Veenstra? We gaan dus een, uh, een methode... Uh...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 Dus, uh, dus het helpt als je leerkrachten traint in maar het kennen van de Maar is dat wetenschappelijk onderzocht dat het werkt? Ja, ja, ja. ja. Dus dat is in Finland ook met een experimenteel uh, design onderzocht. Dus ook daar hebben ze gebruik gemaakt van controlescholen interventiescholen. en interventiescholen. Maar hadden ze daar ook een, een kanja-programma en hadden ze er ook meiden van eind en dat soort dingen naast lopen? Ze, ze, op Finland uh, reageerden scholen ook op incidenten. En, en, uh, en, en, uh, en, uh, en hadden ze ook al wel uh, dat, dat sommige scholen verder waren dan anderen. Maar uh, ze, ze, ze, ze hebben...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 achteraf steeds reageert, maar van tevoren gewoon... het probeert uh, ja, ja, een, een klas uh, leuker te maken, zeg maar. Dat je dus het pesten met uh, 30, 40 procent uh, kan terugdringen. Nou, we weten dat het in Finland werkt. Uh, maar we moeten wel eerst in Nederland uh, in, ja, een hele organisatie opzetten, zeg maar... om, om uh, ook uh, met het, uh, ja, alles vertaald en vervolgens uh, leerkrachten getraind... Uh, de, de, de ja, leerkrachten moeten lessen geven. 30 à 40 procent terugdringen van het pesten op school. Dat vind ik weinig. Nou, vind ik veel, want uh, het is een, uh, kijk, een illusie om te denken... dat je, dat je het helemaal uh, de kop in kunt drukken. Maar uh, 30, 40 procent, nou, ja, moet je nagaan... dat, dat, dat er uh, landelijk toch ontzettend veel uh, kinderen slachtoffer zijn verpest. In elke klas zijn, zijn het vaak wel een stuk of drie kinderen. Dus als je die drie kinderen elk wat minder uh, slachtoffer kan maken... dan is dat toch weer nou Maar, een maar groot één is alweer weer heel vervelend voor die andere twee natuurlijk. Dat is ook 30 procent. Nou, het is de vraag natuurlijk of, of, of, of het programma zo werkt... dat uh, als je drie slachtoffers hebt, dat, dat één geholpen wordt en twee, de twee anderen niet. Of dat ze allemaal een beetje geholpen worden. Want dat soort dingen gaat u onderzoeken? En, en, en wij gaan nog iets toevoegen. En dat maakt het onderzoek ook wetenschappelijk heel erg voor, uh, interessant. Dat wij dus die netwerkbenadering uh, erbij uh, uh, doen. En dat hebben ze in Finland niet gedaan. En uh, ja, onze pretentie is dat we daar nog mee nog verder kunnen terugdringen. En wanneer is het onderzoek klaar, meneer Veenstra? Nou, we, we beginnen uh, in 2012, 2013 op de scholen. De, de rest van de tijd is dus voorbereiding, leerkrachten trainen. En uh, in uh, de zomer van 2013 weten we de tussenstand. In de eindstand weten we in 2014. Kom ik dan mee terug, als het programma nog bestaat tenminste. Want ja, je wordt ook ongelooflijk veel gepest onderling. René Veenstra, hij is socioloog. Hartelijk dank. Graag gedaan. Vara. De de Wereldontvaller. Willem-Frank de Oud houdt de internationale media in de gaten. En jij gaat het hebben over het kruidvat het Midden-Oosten. Ja, want De Economist, het invloedrijke weekblad... schreef een nogal grimmig commentaar over de situatie in het Midden-Oosten. En de strekking van het commentaar is dat als president Obama... die zich met het vredesproces bezighoudt... als hij er niet in slaagt om het vredesproces uit het slop te trekken... dan is het dit jaar een reële kans op grootschalige oorlog in het Midden-Oosten. Tussen wie? Tussen Israël aan de ene kant natuurlijk... en Hamas, Hezbollah aan de andere kant? Ja, een, een oorlog met... Iran hangt, hangt al een beetje in de lucht. Hè. Die, uh, daar vrezen veel mensen voor. Maar de economist vreest dat eerst een beslissende tweede ronde komt. Uh, met Hezbollah en met Hamas. En in 2006 had je al die veldtocht van Israël tegen, tegen Hezbollah. Toen trokken ze Libanon binnen. En een een paar jaar later, eigenlijk twee jaar geleden... toen uh, trok Israël ten strijde tegen, tegen Hamas in de Gazastrook. Ja. Maar die oorlogjes, die kun je zien als de eerste ronde. Die waren niet beslissend. Hamas en Hezbollah kregen wel klappen... maar werden uiteindelijk niet vernietigd. En betekent dat dat die campanen daar zich inmiddels gaan opmaken voor die tweede ronde? Nou, je, je kunt wel zeggen dat er een, een regelrechte wapenwetloop gaande is. Neem bijvoorbeeld Hezbollah. Zij schoten in, in 2006 schoten ze 4000 raketten af, onder andere op de haafstad Haifa. En dat was 2006. Toen, toen had Hezbollah nog een arsenaal van 13.000 raketten. En nu zouden ze er, met dank aan Iran, zelfs 40.000 hebben. Dus ja. ontzettend ja. veel. En dat zijn voor een groot deel katusha raketten Nou, die hebben een vrij beperkt bereik, ongeveer 10-20 kilometer. Maar aangenomen wordt dat Hezbollah inmiddels ook raketten heeft die het Tel Aviv kunnen raken. En die dingen die zijn ook van Iraanse makelij. En die hebben zo'n grote explosieve lading dat ze bijvoorbeeld een flatgebouw zouden kunnen wegvragen. En kan Israël inmiddels iets beginnen tegen al die raketten dan? Op het moment dat er zo'n afstandsraket komt en uh, richting Tel Aviv uh, vliegt, wat ja, dan? Israël heeft nu uh, de Iron Dome, de, de, de IJzeren Koepel. Dat is een gloednieuwe raketschild waarmee ze dus die, die raketten moeten kunnen onderscheppen. En in de zomer werd die Iron Dome succesvol getest en bejubeld in het Israëlische tv-journaal. Ja, hier wordt die Iron Dome voorgesteld in deze reportage in het Israëlische journaal. Eh, dus het idee is: als er een raket op Israël afkomt, dan kiezen de militairen die achter de knoppen zitten, die kiezen dan doelwitten of de, de raketten uit die bijvoorbeeld op een, op een ziekenhuis of op een drukbewoond gebied terecht kunnen komen. En eh, dan schieten ze daar een, een interceptierakket op af en die gaat dat. Die die de, de Katusha-raket onderscheppen. Nou, in die reportage daar zag je ook enkele beelden van succesvolle onderscheppingen. Met andere woorden, de Israëlische burgers hoeven niet meer te vrezen voor die cartouches en ander wapentuig. Nou, in principe is die Iron Dome is klaar voor gebruik. Maar nou las ik in de krant De Haaretz, een heel kritisch stuk. En daarin staat dat die Iron Dome eigenlijk niets kan beginnen tegen het grootste deel van die raketten. Dat zijn die cartouches. Die zijn simpelweg niet lang genoeg in de lucht voor dat systeem om ze te kunnen dat onderscheppen. Dat zijn die korte afstandsraketten, zijn hè? Korte 10, 20 afstandsraketten. kilometer. Precies, ja. ja. En bovendien kost één zo'n onderschepping 100.000 dollar. En dat, dat om een, een katusja van een paar honderd dollar neer te halen... dat, is, dat staat niet in verhouding. Dit wordt een dure grap. En dus blijft het veel goedkoper als Israëliërs die aan de, aan de grens wonen... als die dekking zoeken in de schuilkelder. Als het nou tot oorlog komt inderdaad, liggen de verhoudingen dan nog steeds hetzelfde? Israël supermachtig? Israël is in elk geval papier supermachtig. Hè. Ze hebben de modernste wapens: ze hebben die merkava tanks, uh, Apache helikopters, F-16, nou, noem maar op. Maar al dat wapentuig dat hadden ze in 2006 ook, toen ze Libanon binnenvielen. Alleen daar bleken hun tanks bijvoorbeeld ja, lang niet zo onoverwinnelijk als ze zelf hadden gedacht. Dat bergachtige terrein van zuid libanon daar sloeg Hezbollah toe met anti-tankraketten. Al Jazeera maakte daar op tv een reconstructie van. Hezbollah guerrillas hiding in de surrounding hills and villages fired their anti-tank missiles at the Israeli tanks advancing below. Manufactured in Russia, the missiles had the ability to pierce even the heavy armor of the Merkava. Ja, dat, dat was dus het verhaal van die onoverwinnelijke tanks. die werden door Hezbollah-strijders kapotgeschoten. En Israël verloor tijdens die hele invasie... een stuk of veertig van hun ja, allerbeste tanks. Ja. En al met al... Kun je ook zeggen, Israël heeft, het Israëlische leger heeft in Libanon... behoorlijk geblunderd in de Maar tijd. dat was 2006. Israël zal toch inmiddels wel wat geleerd hebben. Ja, van... dat, dat hebben ze ook zeker. Die, die operatie tegen Hamas en de Gazastrook in 2009... Die was wel heel, heel succesvol. Of veel succesvoller in elk geval. En Hamas had pernbommen <coughs> gelegd... en ze probeerden Israëlische soldaten in die nauwe straatjes van, van Gaza te lukken. Maar daar trapte de Israëliërs niet in. En binnen twee weken tijd, of binnen een paar weken tijd... maakte Israël eigenlijk ja, die, die hele infrastructuur van, van Hamas met de grond gelijk. Wapenvoorraden, smokkeltunnels... Is, Hamas was eigenlijk geen partij voor, uh, voor het Israëlische leger. Nee. En waar, waar Hamas eigenlijk wel heel goed in is... dat is ja, het, het, het Israëlische volk angst aanjagen. Dat doen ze bijvoorbeeld met sms'jes sturen. He, dan krijgen Israëli's die aan de grens wonen die krijgen serieus een sms'je van Hamas. Van, uh, zeg, jullie, uh, jullie schuilkelders he, die, die werken helemaal niet tegen onze kassam. Tegen onze, tegen onze raketten. Die wapenwet loopt die gaande. Is, doet Hamas aan mee? Nou, dat proberen ze in elk geval wel. Ze hebben allemaal smokkeltunnels en uh, dat proberen ze Iraanse wapens naar binnen te krijgen. En die, die antitankwapens van Hezbollah, waar ik je net over vertelde... die heeft Hamas inmiddels ook. Begin december beschoten ze zo'n zo Merkava-tank, de Israëlische tank... beschoten ze met zo'n zo modern antitankwapen. Die ging door het pantser van die tank heen, maar ontploft uiteindelijk niet. Nou, dan zijn ze, de Israël is daar flink van geschrokken en die hebben ook ingezet op een, op een soort tegenmiddel. En dat hebben ze nu ook, de Trophy. Dat is hun nieuwste gadget. En dat is een soort mini raketschild om hun tank... Te beschermen tegen die modernste raket. Dat zover, althans voorlopig de wapenwetloop in het Midden-Oosten. Dankjewel, Willem-Frank de Nood. Tjong van Zembla. In, in dat TV-programma is morgenavond te zien dat er enorm veel gif wordt gebruikt in de bloembollenteelt. Toxicologen en medici maken zich zorgen om de gezondheid van omwonenden. En de overheid weigert om de risico's goed te onderzoeken. Tom van der Ham van Zembla is hier aangeschoven. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Tom, er wordt, wordt er inderdaad zoveel gif gespoten op bloembollen. Moet ja. Je dan op spruiten bijvoorbeeld? Nou, Eigenlijk is het zo dat alles wat geteeld wordt... daar moet uh, landbouwgif worden gebruikt. Dat kan bij niet anders. Of je nou naar de aardappelen, de mais, de bieten kijkt. Maar bloembollen de springen er wel echt heel erg uit. Daar wordt wel heel erg veel gif toegepast. Hoe of zo dat? Het, zoals ze het zelf noemen gewasbeschermingsmiddelen. Hè. Dat klinkt wat vriendelijker, maar het is gewoon gif. Nou, waarom ze dat nodig hebben is eigenlijk heel erg simpel. Wij hebben in Nederland... Hele goede kwekers, die kunnen prachtige bloemen maken... maar die bloemen die zijn steeds verder doorgekweekt en, en veredeld. Ze worden steeds mooier, maar daarmee wordt de plant zelf... de bol, wordt steeds kwetsbaarder voor ziektes en voor schimmels en infecties. Dus als je die planten goed wil beschermen... moet je daar insecticiden voor gebruiken... of uh, andere middelen om de schimmels te bestrijden. En er komt ook nog eens bij... Wij, de meeste van dit soort prachtige bollen worden geëxporteerd naar het buitenland. Hè. Er, wordt, uh, er wordt wel 1,2 miljard aan omzet uh, mee gegenereerd... Uh, als je dat wil exporteren mag er niks mis mee zijn. Alles moet helemaal keurig schoon... Uh, en, en zonder ziektes zijn. Dus daarvoor is al dat gif nodig. En welke schadelijke gevolgen heeft dat gif voor de omwonenden van de bollevelden? Ja, dat is een heel erg goede vraag. Daar zijn de uh, mensen die wonen uh, rond die bollevelden ook heel erg benieuwd. naar Hoe schadelijk is dat? Wij hebben uh, onderzoek daarna gedaan. We hebben gesproken met toxicologen en milieuwetenschappers. En die zeggen, um, ja, het, is, uh, het zijn schadelijke stoffen, dat weten we. Uh, het gaat er altijd natuurlijk wel om hoeveel krijg je binnen. Hè? De dosis maakt het gif. Maar dit zijn stoffen die kunnen je, uh, je, je afweer aantasten. Hormoonhuishouding. Juist ook bijvoorbeeld bij kleine kinderen is dit uh, uh, kwet. Die zijn echt kwetsbaar voor dit soort stoffen. Je, je kan er onvruchtbaar van worden. Je kan er leerproblemen door krijgen. Uh, het kan later ook Alzheimer veroorzaken. Dit is geen, uh, dit is geen, uh, geen uh, onschuldig goedje of zo. Maar maken de mensen daar aan zich zorgen, Tom? Ja, wij hebben op verschillende plekken mensen ontmoet die of een actiegroep hebben opgericht. En die echt denken: van ja, ik woon hier tussen die velden. Het is allemaal mooi en aardig. Maar ik zie die spuitwagens lopen. Dit voelt niet goed. Het is heel erg geheel uh, dat je het in je lijf krijgt, erg geheel, en dat kan je niet zomaar wegwuiven. En voor mij is het een, een gezondheidsrisico, waar ik niet om heb gevraagd. En waar ik niks mee kan. Daar kan ik mezelf niet tegen beschermen. Kan ik mijn gezin niet tegen beschermen. Een van de omwonenden het is morgen in Zembla. Is er nooit goed onderzoek gedaan naar de schadelijke gevolgen van het gif op volksgezondheid? Nee, dat is inderdaad echt heel erg bizar. Um, het is ons opgevallen dat er nooit goed gedegen is gekeken. Wat krijgen die mensen nou binnen? Wat zit er in hun lijf? Hoeveel ademen ze binnen? Of hoeveel ademen ze in? Daar is nooit goed naar gekeken. Er zijn wel onderzoeken gedaan um, naar uh, bijvoorbeeld uh, werknemers die eraan worden uh, blootgesteld. En dan blijkt ook van, ja, dat daar ook gezondheidseffecten effecten kunnen optreden. Maar het is niet zo dat er helemaal nooit iets over geschreven is. Als je de literatuur bekijkt en ook de publicaties in het buitenland, dan zie je dat hier wat aan de hand is. Er is ook een, we hebben ook een professor geïnterviewd die zegt, je ziet een verband tussen Parkinson en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. En dat geldt dan niet alleen maar voor mensen die werken daarmee, maar ook mensen die daar die daaromheen wonen. Dus er zijn wel degelijk uh, aanwijzingen, uh, door wetenschappers aangeleverd dat dit kwalijk is. Nou ligt de ver verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid... natuurlijk bij de overheid. Hoe gaat die ermee om? Nou ja, wij, wij zijn natuurlijk ook, toen wij dit onderzoek begonnen... gelijk ook naar de overheid toegestapt en gevraagd van... vertel eens even, hoeveel gif gebruiken we? Hoe veilig is dat? Um, kunnen wij daarover praten? Er waren ook ambtenaren die ons graag hierover van informatie wilden voorzien. Maar wij kwamen erachter dat de overheid... een soort muur van geheimzinnigheid opwierp. Dit is een waanzinnig, gevoelig, controversieel onderwerp. Je hebt hier namelijk botsende belangen. de Belangen van de landbouwsector die hele industrie die daar omheen zit, de export... en aan de andere kant de belangen van de volksgezondheid en het milieu. En wij hebben een, een klokkenluider in de uitzending... een ambtenaar die hier um, heel veel van af weet, uh, meneer Vaassen... en die zegt echt, ja, dit is een, een, een heel erg geheimzinnig dossier... en um, daar, daar, daar, wordt, daar wordt heel moeilijk over gedaan. En eigenlijk hebben wij ook niet de antwoorden gekregen... van de overheid die we wilden. Het hele systeem is met geheimzinnigheid omgeven. Ik heb gehoord dat de gezamenlijke ministeries... Onderling hebben afgesproken en door hebben gegeven aan de betrokken ambtenaren dat zij geen contact over dit onderwerp mogen onderhouden met de pers. Daar ben ik heel zeker van. Ja, oud-ambtenaar dus, maar ook ja. uh, toxicologen en milieukundigen hebben jullie gevraagd om. Uh een uitspraak te doen over dat gif daar in de bollevelden? Ja. Wat zeggen zij? Nou ja, Zij zijn heel erg uh, duidelijk. Zij zeggen, uh, dit zijn schadelijke middelen. We weten dat er heel veel wordt gebruikt. We weten dat het verdampt, dat het in de lucht terechtkomt, dat het verwaait. Het is bizar dat daar niet structureel naar gemeten wordt. Het is bizar dat dat uh, bij de toelating van deze middelen hè, uh, niet wordt meegenomen. Want er is één instantie in Nederland, het CTGB, die bepaalt... Uh, welke middelen mag een boer gebruiken en welke middelen mag een boer niet gebruiken. Die risicobeoordeling beoordeling die door het CTGB moet gebeuren... die klopt van geen kanten, horen wij van die uh, wetenschappers. En dat zijn mensen die, die zich hierin uh, hebben verdiept. En we weten ook dat er ook binnen het college dat die middelen toelaat... ook uh, intern ook, uh, kritiek is en dat, uh, dat men zich daar intern ook zorgen maakt. Alleen dat zullen ze natuurlijk naar buiten toe niet uh, vertellen. Um, en het kost ons overigens heel veel moeite ook om daarvan... Uh, mensen die een officiële verantwoordelijkheid hebben om die... Uh, voor de camera te krijgen. Dat is bij het CTGB gelukt. Uh, geen enkele bewindspersoon wilde... een interview geven. Uh, wij horen dan dat... de uh, staatssecretaris Blekerette... Uh, ja, die is nog niet goed genoeg ingewerkt, zeiden ze... Die, die, uh, die kunnen we beter nog niet voor jullie camera hebben. Dus die doet niet mee. Volksgezondheid zegt, het is ons onderwerp niet. Dan moet je bij landbouw zijn. En zo worden we... De, van het kastje naar de muur mm -hmm. gestuurd. En geeft niemand... openheid van zaken. En dat is nou precies... wat wij met deze uitzending willen bereiken. Dat er, een, uh, dat er, dat er wel openheid is. Dat duidelijk wordt hoe groot die risico's zijn. En dat... Uh, uh, uh, en daarvoor hebben wij ook uh, die wetenschappers gevraagd: van, Kijk eens even goed naar wat er nu allemaal vrijkomt. En zij zeggen echt: Ja, je moet hier, uh, je moet hier uh, heel goed naar gaan kijken. Er moet een goed gezondheidsonderzoek komen. En uh, het is bizar dat de overheid dit zo laat lopen. En professor Reinders die zegt ook eigenlijk: Ja, je ziet dat de belangen van de boeren die, zijn, die, die wegen veel zwaarder dan de belangen van de mensen. Dat is natuurlijk bizar. Nou, men heeft natuurlijk totale minachting voor alles behalve de belangen van de boeren. Dat is het enige wat je kunt zeggen. Dus, zowel de mens. ...die in de buurt woont, als ook de werknemer die ermee moet werken, als ook de natuur is slecht af hiermee. En vervolgens wordt het toch toegelaten. En wordt er dan gepleit voor een grootschalig onderzoek? Ja, dat uh, klopt. Uh, meneer Van den Berg, een, uh, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie, die zegt in onze uitzending: we moeten uh, een grootschalig onderzoek gaan doen, omdat we precies moeten weten hoeveel krijgen die mensen nou binnen in hun lijf. De toelating zoals die nu geregeld wordt, die moet worden herzien. En uh, de, de, de situatie zoals die nu is, is eigenlijk onveilig en biedt de burgers een schijnzekerheid. Ja, en directeur Bosveld van het College toelatings, uh, Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en biociden die uh, roept ook dat er niet gekeken wordt... naar de eventuele nadelige effecten voor onwonenden. Hoorde ja, dat hoorde ik net in het nieuws. Ja, dat moet hij toegeven. Um, uh, hij, hij, hij, hij moet toegeven dat dat niet meegenomen wordt in de beoordeling. Daar, daar hebben ze geen, uh, geen methodes voor. Dat is natuurlijk best ernstig. Ik bedoel, die man die laat al dat gif toe. En uh, wij hebben hem geïnterviewd. En ik moet zeggen, ik, ik was daar uh, best wel een beetje door... Ges ik, was, ik schrok daarvan. Ik schrok van de antwoorden die hij gaf. Ik dacht, als, het, als dit het college is wat deze middelen toelaat... als zij ervoor moeten zorgen dat, dat de bewoners... Geen geen risico lopen, dan ben ik er niet gerust op. Komt dat onderzoek er ook uiteindelijk? Nou ja, dat hangt natuurlijk van, uh, van de minister af en van de Tweede Kamer. Ik verwacht dat er ook wel na de uitzending Kamervragen gesteld zullen gaan worden. Uh, als zoveel vooraanstaande onderzoekers daarvoor pleiten... als er kritische Kamerleden zijn die daar vragen over zullen gaan stellen... dan verwacht ik dat het onderzoek er wel zal gaan komen. Tom van der Ham van Zemblaan vertelde dat staatssecretaris Bleker nog niet zo goed was ingewerkt. Dus dat hij niet voor de camera wenste te komen. Nou van een camera, camera schuwheid en bleken heb ik helemaal niks gemerkt de afgelopen tijd. Nee, ja dat is apart. Hè? Het lijkt wel alsof het een, onder, als het een onderwerp is wat hem aanstaat. Als het gaat over de Oostvaardersplassen, dan, dan doet hij graag uh, zijn woordje. CDA? Uh, ja, uh, precies. Maar op het moment dat het uh, een, een kritisch verhaal is, dan, dan willen ze het niet. En wij merken, ik, bedoel, ik heb dit verhaal samen met Manon Blaas gemaakt. En wij hebben best wel wat verhalen gemaakt de laatste tijd. Die, die raken uh, zeg maar, uh, aan het dossier van meneer Bleker... of het dan nou gaat over de dioxinepaling of de q En steeds weer komen we er, komen, lopen we tegen die muur op... en, en komen ze met uh, toch wel soms vrij merkwaardig argumenten... om niet mee te werken aan de uitzending. Zembla, morgenavond half elf, Nederland 2. Dank je wel, Tom. Wat gaat 2011 voor de autoliefhebber brengen? Wat zijn de trends en hoe komt het nieuwe model eigenlijk tot stand? Bij mij zit de autojournalist Wim oude En hij vertelt er alles over, mag ik hopen. Wim, goedemorgen. goedemorgen ja. Het eerste dat 2011 bracht is een grote spionagezaak bij Renault. Wat valt daar voor informatie te halen, denk je? Uh, ik denk dat er vooral op het gebied van accutechnologie voor elektrische auto's veel te halen valt. Uh, dat is nog te, het zwakke punt van de elektrische auto's: te kleine actieradius, te dure, te zware accu's. En uh, het is bekend dat Renault zelf, dus niet een accufabrikant, maar Renault zelf daar uh, technologie aan het te ontwikkelen is, waar iedereen natuurlijk gek op is. En wie uh, spioneren uh, dan? Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Uh, sommigen zeggen: uh, het kan een van de grote spelers zijn die uh, graag via een een accufabrikant toegang tot die technologie kan krijgen. Uh, anderen zeggen, ja, maar dat zullen wel de Chinezen of uh, de Maleisiërs zijn. Uh, want die nemen het meestal niet zo nauw met dat soort uh, uh, geheimen. Uh, volgende week zal wel duidelijk worden wie daarachter zit. Maar het zijn in ieder geval wel drie topmensen van Renault... die uh, voor uh, kennelijk veel geld wat gelekt hebben. De elektrische auto wordt een trend. Daar hebben we het al eerder over gehad. Welke trend zien we nog meer? Wat is de belangrijkste bijvoorbeeld? Nou, dat, uh, dat is een trend die al uit uh, verkoopcijfers afgelopen jaren is gebleken. Uh, dat zijn de hele kleine auto's. Uh, vijf jaar geleden hadden die nog maar 10% van de markt, de, de, de allerkleinste. En dat is inmiddels 24% of een kwart van de totale automarkt. En, en dat is de trend die gaat zich doorzetten. Maar dat betekent niet dat daar niet iets gaat veranderen. Uh, uh, het was zo dat uh, het waren eigenlijk altijd minimalistische auto's voor heel weinig geld. Uh, ze gaan duurder worden. Ze gaan ook uh, wat comfortabeler worden. Meer accessoires. Uh, want die autofabrikanten verdienen aan een kale autootje niet veel. Mijn viel uh, vorig jaar op veel witte auto's in het straatbeeld. Uh, blijft die kleur in of wordt het geel? Groen, noranje, uh, ik paars? zie wat minder witte, witte auto's in, ja. in de nieuwe programma's. Of het geel wordt, weet ik niet. Maar in de Genève op de autotentoonstelling over een maand... dan is dat een van de dingen waar ik erg in geïnteresseerd ben... om daarachter te komen. Uh, hoe vaak wordt een model van een auto eigenlijk vernieuwd? Er uh, is een soort, soort uh, industriele standaard... Dat dat was altijd elke zeven, acht jaar. Maar om concurrentieoverwegingen is dat wat, wat ingekort tot vijf tot zes jaar. Uh, dat is heel kort natuurlijk. dat in, in extreem korte tijd moet er een, een totaal nieuwe auto vaak op de markt gezet worden. En dan is een model ook echt aan vernieuwing toe? Of is dat maar gewoon een, een soort cyclus die moet doorgaan en doorgaan? Nou, het is een, een soort cyclus die door de concurrentie, mede-concurrentie wordt bepaald. Maar uh, er zijn twee dingen. Ah, A, ja, heb je natuurlijk geïnvesteerd in, in een aantal uh, auto's per jaar. Uh, wanneer dat is afgemaakt geschreven, dan kun je sowieso aan een nieuw model beginnen. Maar het is natuurlijk ook de vraag van de markt die er bepaalt, of je er uh, langer mee door moet gaan, of je tussentijds wat veranderingen moet aanbrengen. Ja, dan zie je soms dat er een nieuw model op de markt komt en er is een ander achterlicht. Uh, de enige verandering met het vorige model. Ja, dat is de, de, de, tussen, de tussenfase, de facelift. Dat is altijd na, uh, halverwege die uh, levenscyclus, dan wordt er vaak wat uh, kleins veranderd om de aandacht van het publiek weer even wat op te krikken. Want intussen zijn er andere concurrenten gekomen en uh, die trekken de aandacht aan van een, uh, al dan niet goed lopend Model weg. En wie hebben daarbij de grootste stem? Technici of designers? Ja, dat is het spanningsveld wat, uh, wat al jaren speelt. Het was altijd zo dat de technici dat bepaalden. De designers mochten wat tekenen, maar dan zeiden de technici, ja, maar het is veel te duur om te maken. Veel te moeilijk, dat doen we niet. Maar uh, het uiterlijk van een auto gaat steeds meer spelen, dus die designers kregen steeds meer invloed. En er is een derde partij, dat zijn de toeleveranciers, die niet alleen bouten en moeren leveren, maar complete dashboards, complete interieurs. En die moeten het ook kunnen maken. En in die driehoek speelt zich dus het, uh, het en de vierde partij dan, de consument? Ja, die, die, die consument, uh, dat is natuurlijk degene die moet kopen. Uh, daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Uh, dat is niet alleen simpel marktonderzoek en, en uh, het afstemmen van uh, wat, wat de smaak van het publiek in zijn algemeenheid is en hoe de auto verkocht, daar, daar gaat meer in om. Wat, wat gebeurt er dan precies? Nou, een van de dingen, dat zijn de, de zogenaamde clinics, dat uh, twee, drie jaar voordat een auto op de markt komt, dan wordt een, een selectie, uh, die representatief is voor het publiek, voor het koperspubliek, wordt uitgenodigd op een geheime locatie, uh, soms buiten de wetenschap van de importeur om, en dan wordt er ge, uh, een aantal auto's van een bepaalde klasse neergezet, en dat nieuwe model van die fabrikant, zonder dat er een embleem op zit. En dan worden die, die, die respondenten allemaal gevraagd wat ze ervan vinden, en dan hoopt zo'n fabrikant natuurlijk dat iedereen zegt... en dat is de nieuwe Volkswagen, dat zie ik meteen. Of dat is de nieuwe Opel. Maar ook details van uitrustingsniveau, design, kleuren... Eh, materialen van het interieur. Dat zijn hele lange lijsten. Dat kost vaak een hele dag voor zo iemand. Ik ben daar nog nooit voor uitgenodigd. Jij wel? Ik ben één keer uitgenodigd, maar op het laatste moment... kwamen ze erachter dat ik autojournalist was. En toen was één telefoontje genoeg om me daar weg te houden. Mijn de wering, Zo kan je hem weghouden. Hartelijk dank. Ja. Tot volgende week. Ben je weer welkom. Wat eh, is er vanavond te zien op televisie? Nou, ik zit hier buis pas laat aan, want om vijf over elf... ontvangt Jeroen Pauw in vijf jaar later Claudia de Brij op Nederland 1. En om half één, jawel, op Nederland 3 een concert van U2 in de Rose Bowl. En morgenavond zit ik vroeg voor de televisie om vijf voor zeven. Dan is de kassa op Nederland 1 met Brecht van Hulte. Zometeen Jurgen van den Berg met lunch. We hebben tijd Dank Jurgen. Okay. allemaal. Barry Hay ken je wel, hè? Ik ken Barry Hay, ja. ja. Ken je hem persoonlijk of niet? Ja, nou, ik heb hem wel een keer uh, geïnterviewd. Ja, ja maar persoonlijk, nee, niet echt. Maar komt hij nee, nee, nee, hij komt niet. Nee, maar er wordt een mooie film over hem uitgezonden morgenavond. Gemaakt door Hadassah de Boer Het is haar eerste documentaire. Uh, en Barry Hay gaat erin op zoek naar uh, sporen van zijn vader. Hij, uh, dat weten wij allemaal wel. Hij is in India geboren. Hè? En um, nou ja, die vader is intussen overleden, maar uh, hij gaat dus op zoek naar, uh, nou, eigenlijk naar zijn vader. En dat is mooi. Dat is een, uh, ik las vanmorgen in de Volkskrant een recensie ook over, dit, uh, over, dit, uh, over deze film. En daar stond ook in dat hij zijn uh, zonnebril afdoet, Letterlijk en figuurlijk ook. Mooi, mooi figuur is het, BDJ. Ja. Prachtig. Ja. Nee, we mogen, uh, Jij kent zijn voorganger ver. trouwens, of niet? Frans Krasburg. Die ken ik dan weer niet persoonlijk, maar... Uh, ik weet van Weer een die... vraag goed van de nieuwsquiz. Waar gaat de nieuwsquiz over? Dat wil je niet vertellen, natuurlijk. <lacht> nee. De stelling? Uh, stelling. Oh ja, nee, die hebben we niet, want er is straks schaatsen vanaf één uur. Dat is waar. Dus we zijn ook, er ja. maar tot één uur. Ja, oké. Okay. Ja. En voor de rest, wat uh, gebeurt er nog meer voordat het één uur is met uh, lunch? We hebben de, de nieuwsquiz natuurlijk. Dus we gaan kijken wie de eerste nieuwskenner van dit nieuwe jaar 2011 wordt. En het Mediaforum, met daarin vandaag de oud hoofdredacteur van de Volkszoon, Pieter Broertjes. En Jan Kuitenbrouwer, journalist en columnist. Dankjewel, Jurgen van den Berg. Ik ga zo meteen echt weer luisteren. En daarna het schaatsen natuurlijk. En daarna het weekend. Hartstikke leuk. Maandag ben ik er weer hier met dit programma. Surf naar de Gids.fm.